CFM. Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45 als de lichten hier straks uitgaan, als ik alles heb gezegd.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 Are the defenders of the faith we are. When the thunder turns around, the run so hard we'll tear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 Zo'n vooruit.